4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Korpschef Erik Akerboom is geschrokken van de kritiek op het werkklimaat bij de politie. Hij reageert op het vertrek van een politiecoach. Die zegt in NRC dat hij tientallen misstanden heeft aangekaart. maar dat er niets mee wordt gedaan. Als voorbeelden noemt hij discriminatie van moslims, excessief geweld bij aanhoudingen en aanranding van vrouwelijke collega's. Akerboom erkent dat de werkcultuur niet overal binnen de politie veilig is... maar hij vindt niet dat discriminatie en uitsluiting gemeengoed zijn. Bij het verkeersongeluk vanochtend bij Handel in Brabant... zijn een man en een vrouw uit Helmond en een man uit Erp om het leven gekomen. Een vrouw en een meisje uit Helmond liggen gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie reed de automobilist uit Erp... door nog onbekende oorzaken aan de verkeerde kant van de weg... en botste hij op twee tegenliggers. In Hongkong zijn opnieuw duizenden betogers de straat opgegaan. De betoging was gericht tegen Chinese handelaren in een stad in het noorden... tegen de grens met China. Volgens de betogers verpesten die de economie. Tegen het einde van de mars kwam het tot ongeregeldheden... tussen betogers en de politie. Agenten gebruikten pepperspray en wapenstokken... om de betogers uiteen te drijven. De demonstranten gooiden op hun beurt paraplu's naar de politie. Betogers in Hongkong gaan al meer dan een maand de straat op om te protesteren tegen de toenemende greep van China op de vroegere Britse kolonie. Een gezin dat vakantie had gevierd langs de Rijn bij Arnhem werd op de terugweg opgeschrikt toen er ineens een slang uit de motorkap kwam kruipen. De slang verdween ook weer die motorkap in, maar het gezin was niet gerustgesteld en reed naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf in Dingsporlo. Daar werd het dier van onder de kap vandaan gehaald. De dierenambulance Doetinchem-Winterswijk stelde vast dat het een ongevaarlijke ringslang was. De ongedeerde slang is vrijgelaten in een natuurgebied in Winterswijk. Het weer. Overwegend bewolkt. Vooral in het binnenland kan er een bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en overwegend droog. En dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhit. GFN. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zandvoort op zaterdag.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 when you're alone with me I feel it coming We don't have dat que tú no eres la mala que el malo soy yo. No me Wij zijn er helemaal hele zomer lang. CFM, je eigen lokale radio. En uiteraard ook lekkere, stonnige, zomerse muziek. Louis Fonsi was zitten. Demi Lovata en Etza May La Cumpa. Jawel, 17 minuten over 4. Hij is binnen. De, uit, de uitslag van de, de kwalificatie van de Formule 1. En uh, uiteraard uh, zit uh, Albert-Jan er helemaal klaar voor. Ik ben benieuwd... Uh, wie de pauw mag gaan pakken morgen. Ja, ik zal me beperken uh, tot uh, Q3. En die Q1 en Q2 waren ze dus al geweest. Q3, wie uh, die, die, die daarin zaten, wisten we al voor de klok uh, van 4 uh, uh, uur. Goed, Q3. Uh, Hamilton uh, maakte in zijn eerste vliegende ronde in Q3 een foutje bij het uitkomen van Brooklands. En kwam in een 1.25.345 over de streep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 All night long All night All night All night All night All night All night long All night long People dancing all in the street See the rhythm all in their feet Life is good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 Ja, er komt Rob de uh, Lamborghini uh, race. Uh. Ja, een uh, race over een uur met uh, twee rijders. Uh, de auto's zijn inmiddels uh, 25 minuten al uh, aan de gang met de race. Dus ja, binnen nu en uh, 10 minuten zit er in iedere auto zit er een andere uh, coureur. Ja, we gaan afwachten of de coureurs die gaan het stuur overnemen of die een uh, gelijkwaardig niveau zijn. Of dat er misschien wat sneller uh, tussen zitten, zodat zit het veld weer een beetje door elkaar gezond gaat worden. Tot nu toe is het uh, ja, wat uh, Nederland van, uh, gaat. Het gaat goed. de is kant op. Uh, het is, uh, Danny. Kroes uit Vijfhuizen, die, die paul veroverd had, ook goed gestart. En die ligt nu aan de leiding met een, ja, iets meer als uh, één seconde, zeg maar een kleine 2 seconden voorsprong op de nummer 2 in de race. En dat is, uh, ja, dat is uh, Calviati, een Italiaan... Uh, Vlak daarachter vinden we uh, de Bas met de BASZ. Uh, dat is een uh, bol. hier ligt toch de derde plaats. en uh, ja, we gaan afwachten hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen na de rijders, uh, De rijder uh, waar uh, Danny Cruz uh, mee rijdt is ook geen onbekende in de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 Dat uh, verschilt nog wel eens uh, 25, ik weet niet precies van die uh, Lamborghini, maar die zijn klasses. Uh, Daar moet de pitstop uh, een minimum tijd duren, dus ja, als je snel bent, zeg maar, dat je het binnen 20 seconden zou kunnen doen, maar je moet 30 seconden stilstaan. Dan...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 Met de nieuwe Masters, niet de Masters die we zien bij uh, de TNT. En die hebben tot nu toe twee races uh, gereden, twee races die ik binnen had. En die waren uh, zeker de moeite waard uh, van het kijken. Iedere race hebben ze daar een gastrijder. Nou, dit keer is het iemand van het uh, Koninklijk Huis. Ik weet niet uh, bij welk prins zij hoort, maar dat is uh, Laurentien van Oranje. Misschien dat jullie dat weten. Ik weet het niet. Kijk, uh, op het Jan, de we, specialist, we rekenen haar ook goed hoor. <laughs> Ja, dat begrijp ik. <laughs> en dan gaan we daarna verder met de uh, Fort Fiesta Sprint Cup. Dat is ook een, een hele leuke cup. Onder andere met zonkotse uh, deelname Jury Verswijderen, die dit jaar overstapt is naar die uh, Fort Fiesta Cup. En, ja, die tot nu toe uh, erg goed uh, doet daarin. Uh, dan gaan we op herhaling met hetgeen wat we op dit ogenblik zien, uh, Lamborghini Super Trofeo uh, Cup. Die gaan uh, morgen een 5-10 race rijden. Dan krijgen we de GT4 uh, European Series. En dan later op de middag uh, uh, half drie is de Blanc Tan ja. aan de beurt uh, voor zijn huis. En dan gaan we nog een keer afsluiten met Masta.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 Welke vraag ik vroeger altijd aan je stelde, Willem? Weet je hem nog of niet? Nee, ik uh, word een dagje ouder. Je wordt een dagje benen. ouder. Nee, wat is uh, de entreeprijs als je morgen een dagje op het uh, circuit uh, wil kijken? Wat kost een kaartje? Ik, uh, ik heb geen idee, weet je wel. Maar... Dat, dat moet ik helaas, nou, maar wil je het echt weten kun je dat even zien op de site van Sequoie uh, Zohoort, daar staat alles vermeld, Ook okay. degene wat ik zojuist vermeld heb over tijden, maar ook de prijzen uh, staan daarop. Nee, helemaal goed Willem, dankjewel voor je bijdrage vandaag, heel veel plezier nog daar verder. Dat gaat lukken. Oké, okay, in de volgende race wanneer spreken we hier weer? Uh, ja. Uh de volgende echt dat is de Adac GT dus begin augustus en dat is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met datgene wat we van daar zien. Oké, tot dan. Als ik deze plaat van Frans Kaal hoor, dan moet ik weer aan die reclame denken. Van uh, lekker suikervrij of zo uh, was dat. Dat ging op dit plaatje, Ja, Ella, Ella, je hoort hem juist bij de Zandvoortse radio. Vier minuten, overal vijf. We gaan hem doen, dier van de week. Wie hebben we in de aanbieding, Obetjan? Laika, Laika. Uh, allereerst, de titel van het uh, artikel is... Verlegen dame zoekt een veilige plek.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 Mooi of mooi, uh, Albert Jong. Ja, en dan de, de Tour de France uh, op de achtergrond aan, ja. hè, natuurlijk. Derek ja, en de uh, Domino's. Met? Uh, Lela. En wie zag dat? Erik Klopt. Ja, zo. Yes, yes, yes. Hoe gaat het trouwens met uh, de Tour de France op dit moment? Nog uh, 33, uh, iets meer dan 33 kilometer te gaan. En uh, de gele trui op uh, een achterstand van 2,06 minuten. Ja, het is uh, een, een mooie etappe. Een prachtige etappe zelfs. En... Uh, Goed, Na gisteren een uh, verrassende winnaar, maar toch uh, echt zeer verdiend. Een 22-jarige rijder dus die uh, voor het eerst meedoet in een tour. Dus alles nieuw is, maar die pakte gisteren even de, de gele trui. Prachtig weer, schitterende, schitterende omgeving. Prachtige films, shots. En uh, nog 33 kilometer te gaan. Dus wie weet, halen we dat nog net in deze uitzending. En anders uh, hoort u het wel op het nieuws. Ja, ik hoorde ze het uh, van de week zeggen: het is één uh, reclamespot voor ja, uh, Frankrijk, klopt. hè, dit eigenlijk. Ja.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 Mijn nu maar gaan. Je hoorde het gedicht van de dag. Ik leef mijn eigen leven.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 Laat mij nu gaan. Oh. Ik kijk u terug en toch heb ik geen spijt het waren mooie jaren Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee Het is mijn eigen leven Begrijp ook niet, wat een ander zich zo druk maakt, Het is mijn leven zoals ik het beleven. Ik maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust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 Op een gegeven moment kom je zo'n moment tegen, Albert-Jan. Je zegt van, ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ja. Ja, nee, het is echt zo. Heb jij nog niet zo'n momentje gehad? Nou, nee, ik, ik herken ik ken het wel. Maar ja. meer nu al in het tweede gedeelte, dat ik het achter me heb gelaten. Ja, precies. Nee, ja, helemaal goed. Sommige mensen, ook in het ziekenhuis, die zitten er nog steeds in. Ja, nog steeds. Niks ik zelf ook hoor. En ik ook, dus, ook. Uh, Ik ook. ja. André Haasenshoorje en ik leef mijn leven. En hier is, uh, ja, we gaan eens even naar de Oosterburen. Hier is Duf. Seit 2000 jaren leeft die erde ohne lieve. Het regiert de So gresslich hässlich. Ich bin der Hass. Hassen. Ganz hässlich hassen. Ich kann's nicht lassen. Draaien we draaien hem even speciaal voor alle uh, Duitse gasten uh, hier in Zandvoort. En dat zijn er heel wat op dit moment. De single uit de jaren 80 van Duff en Kodel. Het is uh, vier minuten voor vijf uur. Tijd voor ons uh, om uh, weg te wezen, Albert Jan. Ja, uh, hebben we nog even snel, snel een klein berichtje. Even rappen, even rappen.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 En die leken uh, de Amerikaanse juist parten te spelen. En met name in de eerste set. Haarlem wint de finale op Wimbledon. damesfinale met 6-2-6-2 van Serena Williams. Dankjewel Albert-Jan. En dankjewel Gerard voor het luisteren. En, en John uh, België. Max van Eindhoven. En Max in uh, Eindhoven. En Piri vanuit Haarlem. Ja, nou ja, we zitten all over the world. All over the world. Uh, niet te geloven. <laughs> en wij zijn er uh, volgende week weer. Bedankt uh, Albert-Jan. En een heel fijn weekend. Jij en ook. Tot volgende week. Dag